In Afghanistan zijn 7000 Amerikaanse en Afghaanse militairen bezig met een groot offensief. Doel is de stad Marja in de provincie Helmand te heroveren op de Taliban. De troepen zouden inmiddels een verdedigingslinie zijn gepasseerd. Ze zouden een kanaal hebben bereikt aan de noordkant van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Veel inwoners zijn de stad ontvlucht. Het offensief is de grootste gevechtsoperatie van de Verenigde Staten sinds president Obama 30.000 extra militairen naar Afghanistan stuurde. In Nijmegen is een bedde speciaalzaak afgebrand. De brand brak vanochtend vroeg uit en was rond half negen onder controle. Omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.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 Het weer, het is bewolkt en het vriest licht vanmiddag, vooral in het oosten wat sneeuw en de middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al 20 jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. ZFM. Met, met nu. U. Goedemorgen Zandvoort. Dit is goedemorgen Zandvoort op ZFM. Even een kleine hapering, maar dit is inderdaad goedemorgen Zandvoort. Rechtstreeks vanuit hotel Hoogland. Nog steeds in de schaduw van de Watertoren doen. Ja, Tom uh, Hendricks uh, in de schaduw van de Watertoren. In de toch altijd wel gezellige Hotel Hoogland. Waar Nel uh, Kerkman uh, niet alleen de redactie heeft gedaan en daar zeer veel werk aan heeft besteed. Maar ook nog met ruim hand de koffie gaat schenken. Techniek Roy Haldeman. en presentatie, we het al, Don de En Tom Hendricks. Ja. Don, don, heb jij nog grof vuil? Uh, ja, zat, maar ik heb in mijn garage een heleboel opgestapeld staan om de volgende keer mee te geven. Nou ja, daar mag je wel mee voortmaken, want als het college zijn zin krijgt, dan uh, moet je het in de zelf gaan brengen. Naar Bloemendaal daar, naar de, de nee, stad? Nee, nee, naar de Reiniging. Naar de Reiniging. Ja, ze willen het, uh, ai, de zuiniging, wil ze de service en de burgers gaan opheffen? Ai, ai, ai, ai. Is dat misschien om straks het achterstallig onderhoud van de Watertoren te kunnen betalen, denk je? <laughs> Nou, die watertorekant van het ook wel beter. Ja, Oké, okay. dan moeten ze hem wel naar de remise brengen dus. Ja. Nou ja, een stukje ja. bij beetje moet lukken. Wat gaan we doen vandaag? Uh, doen? Uh, ja, we gaan uh, zometeen... We gaan, eigenlijk uh, staat het de komende drie weken, staat Goedemorgen Zandvoort... in het teken van de politiek natuurlijk, de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, politieke partijen staan allemaal te trappelen om uh, hun boodschap hieruit te dragen. We geven ze die gelegenheid en uh, we zullen elke uitzending zullen we twee blokken doen. Waarin twee partijen telkens in elk blok hun uh, visie kunnen geven op een aantal zaken. Uh, ze zijn gelimiteerd, ze krijgen drie minuten de tijd om hun stelling uh, die ze voorgelegd krijgen uh, toe te lichten. Of het antwoord op die stelling. En uh, ze zullen ook de kans krijgen om hun speerpunten uh, toe te lichten. Want elke partij heeft zo zijn belangrijkste punten. Nou, maar we gaan eerst heel leuk beginnen. We gaan Namelijk veel leuker... Met, met, met de vrolijkste boswachten van Nederland. Ja, ik, ik liep in de waterleidingduin een, een, een tijdje geleden. En ik weet niet of dat nou komt door de kou of wat. Maar ik kwam ineens een pinguïn tegen. Maar misschien kan Gerard daar wat meer over vertellen. Een ja, pinguïn? Ping. Gerard, daar ja, staat hij. Oh, ja. oh ja, Ja, ik kom net aanschuiven. Goed. Dus even gauw, gauw gaan zitten zo. Maar nou, we, we gaan nog even verder praten, Gerard. Je moet er even je mond houden. Oh, jeetje, okay. wat jammer nou. Ja, uh, de eerste twee partijen die aan bod komen zijn uh, GroenLinks en Sociaal Zandvoort. Dan gaan we tweede uur in en dan uh, gaan wij eventjes aan uh, Klaas Koper vragen... ...wat je nu allemaal voor capaciteiten moet hebben om hem te gaan vervangen in de toekomst. Ja, een soort sollicitatieronde ja, gaat dit ja, worden. Ja, ja. Dus, uh... dus opvolgers, hoort, zegt het, hoort? Ja, opvolgers ja. van Klaas, kom op. En daarna weer twee politieke partijen, namelijk d 66 en gemeentebelangen Zandvoort. Ja. Maar goed, we gaan eerst eventjes de stemming erin zetten met een heel mooi lied. Ga je gang, Roy. Het Nederlandse nummer. Wow. Ik, niet te worden vertegenwoordigd uh, op Europees songfestival is dus niet namens mij. <laughs> ja, ja. Genoteerd uh, Tom. Gerard, Gerard Scholten aan, uh, aangeschoven ondertussen. Het is winter. Het is ongewoon koud voor Nederland eigenlijk. Ja zeker. Heeft dat consequenties voor datgene wat je kan zien in de waterleidingduinen? Ja, het, is, het, is, het blijft trouwens bijzonder hoor. Het de is, uh, nou, uh, nee, mag <laughs> dat mag natuurlijk niet, maar niet op of om het water mag je je bevinden. Dat is een hele strenge regel. Het is de waterwinning uiteindelijk voor ja. Amsterdam. Maar je hebt bepaalde plekjes waar het heel ondiep is. En dat zijn, uh, uh, omdat je van die natte duinvallei hebt, nou, dan kun je prachtig schaatsen. Maar daar ga ik maar niet verder over. <lacht> ik ga het niet zeggen waar precies. Maar ik heb wel van die sporen gezien inderdaad. Van, uh, hé, dan moet je op als boyswachter. Allerlei soorten sporen, maar ook sporen van schaatsers. En, uh, sleetje rijden wel volop hè, van die hoge duinen. Met die sneeuw. Ja. Nou, het, is, het is bij de ingang hier Zandvoortselaan. Maar ook bij de ingang Oase. Dan heb je van die prachtige hoge heuvels. En daar het, heb je hele groepen gezinnen met, met kinderen. Sneeuwpoppen. Ja, dat was volop. Uh, ja, dus dat ja. is dit jaar met het vele sneeuw ook. Uh, ja, dan ja, trekken ja. ze toch naar die duinen toe. Je hebt nog, geen, als... je hebt nog geen snowboarders gezien? Nee nee, die heb ik. nee, nee. Wij gingen als jongens altijd daar. Die, die ene hoge berg, precies in de bocht. Uh, daar ja. bij de Zandvoortselaan. Ja? Die zo lekker lang en hoog. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Die, uh, de Stokmanberg, de denk Stokmanberg, ik. Stockmanberg Stokmanberg is dat, ja. Dat wordt binnenkort een beruchte berg, hè? want daar, daar, daar gaat die uh, natuurbrug uh, lopen namelijk. Oh uh, uh, ja, ja, ja. Die is uh, beroemde, ik moet eigenlijk zeggen, beroemde berg natuurlijk. Ja, het wordt een beroemde berg. Beroemde berg. Hij heeft eigenlijk een naam, hè, die, uh, die brug Ja, de za Zandpoort, hè. Dan, uh, ja. ja, de poort naar Zandvoort, zeg maar. Uh, en die, die website is nu uh, in... Uh, op internet te zien, zeg maar, het, het, het filmpje erbij. En ja, advertenties in de krant. Dus ik denk dat ze nu zo'n beetje gaan beginnen met het publiek uh, ja, de voor- en de nadelen te laten zien. Wie zijn en, ze? Uh, nou, dat, zo is, is, dat is, is de ze, provincie? Ja, ja, de provincie en de, de gemeente Zandvoort, de, de PWM natuurlijk, uh, Nationaal Park zuid Kennemerland Waternet. Dus ja, die hele groep uh, die uh, zet zich voor in uh, waarom die anderen er ook bij? Zuid-Kennemerland en PWN? Die hebben toch niks met een, een ecoduct te maken ja, over de Zandvoortselaan. Ja, want hij loopt daar naartoe. He. Hij loopt naar Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dat, is dat is tuss de... Tussen de Zandvoortse Laan en de spoorweg, is dat al uh, Zuid-Kennemerland? Ja. ja, dat is al. Uh, okay. ja. En dan door de spoor uh, en onder de spoorbaan, daar komt een, natuurlijk een tunnel. Want anders zouden ze gelijk, uh, kunnen ze gelijk niet verder meer. Een de, wildtunnel? De dieren. Ja. Speciaal? Ja, daar, daar, daar, ja. Precies, dat is het uh, tweede, tweede plan. Eerste weten plan. de spoorwegen dat ook al? Ja, die weten het ook al. <laughs> en dan krijg je natuurlijk de zeeweg. Ja, uiteindelijk. Hè, dat is, want dan krijgen ze prachtig grote... Uh, ja, ecolinten noemen ze dat zo mooi. Hè? Dan kunnen die dieren van... Uh, Vanaf Noordwijkerhout uh, tot de met, nou, waar, waar, tot de muiden hè, kunnen ze dan, ja, ja. Bijna tot kanalen. Ja, ja zover. Uh, In ieder geval Duin en Kruidberg. Ja, en dat is ook het grote voordeel van zo'n grote ja, natuurlint, zeg maar. Dieren kunnen zich verplaatsen, kunnen zich verspreiden. Dus waar, het, waar aan de ene kant wat te veel zit, kunnen ze naar de andere kant uh, toe uitwijken. Maar ook de kleinere dieren, die anders over wegen moeten kruipen en platgereden worden, kunnen over die ja. brede natuurbrug. Ja. Maar ook nou, zaden van, van, van planten bijvoorbeeld, sporen van paddenstoelen. Eigenlijk alles, uh, ja, het is, het is een natuurlijke verbinding die ze maken. Daar heb je toch een ecoduct voor nodig. Dat kan toch ook via de wind en, de, ja, en over maar, de weg heen. Maar een stukje asfalt met, met, met gelijk huizen eraan, dat houdt veel meer tegen natuurlijk dan gewoon uh, zo'n zo, zo groen pad zeg maar, van 50 meter breed. Ja, ja. Dus dat... Maar uh, dan kom je toch in een klein beetje een probleem, want uh, het beheer van de waterleidingduin of waternet voor wat betreft bijvoorbeeld de reeën en herten... is wat anders dan Zuid-Kennemerland die een eufemisme gebruikt... en zegt, wij hebben zorgvuldig beheer ja. van het bestand. Ja. Ja. We begrijpen allemaal wat daarmee bedoeld wordt. Ja, maar reeën is niet zo'n probleem. Hè? Want reeën, uh, daar wordt nergens verder... Uh, bij ons zijn ze, zijn ze enorm afgenomen in aantal door de vele damherten. Dat is die concurrentie. Hè? Want die damhert die vreet eigenlijk alles... Ja. Daarom doen ze het ook zo goed bij ons. Het is ja. een ideale plek. Uh, en die reeën hebben het daarom extra zwaar. Hè, want die eten alleen maar knoppen en uh, groene twijgjes. Okay. En bepaalde soort kruiden. Maar ja, dat lusten die damherten ook. Dus die reeën hebben het gewoon verschrikkelijk zwaar. En zeker met deze winter. En die damherten, ja, die, die, die floreren uh, ja. enorm. En maar en ik, ik bedoel eigenlijk meer... Nou, dan kunnen ze het doortrekken. Dan kunnen ze over de zee weg. En dan worden ze in Zuid-Kennemeland afgeschoten. Nee, dan hebben ze een bepaald uh, uh, beheersbeleid, zeg maar. Hè. Dus dat dus zullen jullie op elkaar moeten gaan... Uh, Afstemmen. Ja, dat denk ik wel, maar ja, wij vallen onder Amsterdam en hun vallen onder uh, provincie, provincie Noord-Holland. Amsterdam he. wil dus het steeds niet. Nee, wij hebben gewoon een jachtverbod ja. en uh, ook een beheersverbod. En uh, daarom gaan we die hekken allemaal om, uh, omhoog trekken. Heel noodplan uit de kast getrokken. Want ja, nu is de tijd van het jaar. Dat zou iedereen wel merken hier uh, in en om Zandvoort heen. Die herten gaan weer trekken. Hè. Het is nou echt helemaal op. En ze, ze gaan uh, die mannetjesgroepen gaan gewoon trekken. Ik had afgelopen, wanneer was het? donderdagmorgen liep ik met drie honden uitlaters hier in Zandvoort uit een perkje achter Damherten zo rustig terug te jagen zeg maar richting de Zuidduinen. Maar afgelopen donderdag stonden we ook met uh, een aantal politieagenten boswachters bij de Zandvoortslaan hebben daar een paar gat in het uh, hek geknipt en ook weer teruggejaagd. En bij de Bodaan komen ze zelf dat lage hekje over. Dus overal ja, moet, uh, ja, is, is nou de nood aan de man om, om uh, ja, die, die, die herten te beschermen... maar ook de mensen te beschermen die ja. er uh, rijden. Tuin. Ja. Tuin. Ja. Ja, ja, maar uiteindelijk gelukkig, als ik het zo gemiddeld hoor... is, is het... Uh, ik, ik, we moeten eigenlijk een omslag maken, vind ik. Hè. We leven hier zelf zand Zandvoort, midden in de natuur... En daar ja, heb je gewoon... Uh, dat is mooi, daar genieten we van. En daar heb je gewoon die damherten nu bij. Ja, dan kan iedereen zich wel blijven verzetten. En wij doen er alles aan om die, om die hek omhoog te trekken. Maar ja, we moeten samenleven, mens en dier. Ja. En uh, gelukkig de meesten genieten er ook nog van. Nou, maar, zouden helpen hekken? Ja, ja. Kijk, ze hebben gewoon in het begin... hebben zich verkeken bij de Bodaan... is maar om het hoekje, 30 meter hoog hek nog. Ja, die hetten zijn niet gek. Die springen er even verder overheen. Dan komen ja. de weg op. Ja. Hetzelfde hier bij het zeilstation. Meneer Barrenhoorn, die... die, die, die, die die hebben trouwens wel hele leuke positieve verhalen over. Daar ben ik altijd wel blij mee als ik daar dan ben. Want uh, hij zegt, de, de klanten die vinden het allemaal schitterend. Die komen hier dan smorgens. En die moeten eerst wachten tot de damhert erbij getankt zijn. En dan dat kunnen dan ze er pas zijn. bij. Dus dat, ja. Ja, dat, uh, ja, zo moet je het ook opvatten. En dan springen ze daarna richting die tuinen van huis in de duinen. Nou, die mensen genieten er ook weer van. Maar als die hekken daar ook omhoog getrokken worden, en dat is ook, ook de ja. bedoeling, en dat gaat binnen nu in een paar jaar gebeuren, ja, dan heb je zelf veel minder. Dan kunnen ze nog wel langs het strand komen, hè. Dat, want op het strand kunnen we geen hekken zetten natuurlijk. Nee, nee dat, dat kan nee, natuurlijk. Dus dat, dat, maar ja, dus als je gaat uitbreiden richting uh, noorden, betekent dat ook daar hekken zullen moeten gaan komen. Ja, maar daar is zo'n verschrikkelijk groot uh, gebied en daar leven nog maar zo weinig damherten. Dus voorlopig trekken ze daar er niet uit. En daar hebben ze bijvoorbeeld bij ons, hebben ze nou eens een beetje alle kardinaalsmutsen geschild. Hè. Dat zie je wel, hè. Die, die, al die witte, ja, ja. witte benenbosje noem ik dat. Hè. Want ja. die hele onderkant is dan geschild. En die twijgjes van die kardinaalsmutsen. En uh, alles wat zeg maar te eten is, is bij ons ongeveer op. En bij de Kennermaduinen, ja, daar lopen bijna geen damherten nog. En die. Uh, dus dan kennen ze nog jaren voort weer, uh, ja. voordat, daar, voordat ze daaruit gaan trekken. Maar op termijn zul je dus ook uh, bij de zeeweg en dergelijke ja, ja, voorzieningen ja. moeten gaan maken om ze tegen te houden. Voorzieningen, maar ook voor de verkeersveiligheid veranderen. Ja, ik bedoel ik, de ja. mens die moet gewoon die omslag maken. Van je, moet, je moet je realiseren, daar lopen we ze zelf op die Vogelsangstweg, daar lopen gewoon damhertten. Die, je ziet wildwissels hè, van ja. Amsterdamse waterlijnduinen naar, naar die landgoederen. Leijduin, Woestduin, ja. Vinkenduin. Ja, dan moet je gewoon een rekening houden. Daar staat een bord 60. Maar dan moet je ook echt niet harder gaan rijden. Ja, als je 60 gaat... Dan, nou, kan je dan, dan nog is het een aardige tik, hoor. Dan ja, is het... Ja, maar ik bedoel, je ziet meestal wel van tevoren. Dus dan kun je, je nog wat doen. Maar ja, hier, is er, hier ook. De, rij, de meeste rijden toch harder. En, uh, dus dan moeten we gewoon... Uh, ja, het is wat ik zeg. Het is voor mensen en dieren de, deze omgeving. Ja. Maar goed, je hebt uh, allerlei... Uh Doodwild meegenomen. <laughs> ja, ja, dit, dit, dit ja. doet het niet zo erg meer. Ja, dat Winterkoninkje, dat vind ik zo enorm. Ja, want jullie vroegen net van wat is er nou zo uh, apart in de duinen, wat anders als, uh, als zomers. Het mooie is natuurlijk, je kijkt overal dwars doorheen, hè? Je kijkt uh, door de bos heen, dus je ja. ziet verschrikkelijk veel. En bij ons is die afwisseling zo groot: waterwinning, natuur, maar ook enorm veel uh, dieren. Ja. En uh, dus dat is gewoon volop genieten van, van de reeën, de herten die je ziet, maar ook de eekhoortjes. Alles komt tevoorschijn, want overdag moeten ze met een noodgang uh, moeten ze voedsel zien te vinden. En, uh, en grazen, want anders, anders redden ze het niet. Uh, het is gewoon een, ja, dit het is, het is leven en overleven nu. Want het is zo'n zo harde, strenge winter voor, voor ja. Nederland. Dus ze hebben, moeten enorm hun best doen. Maar ook met die hele kleine diertjes. En zoals dit winterkoninkje heb ik nu even meegenomen. Nou, als de mensen, de mensen thuis. Ja, maar dat het, het is jammer dat er geen tv is. Nee, het is. Uh, een mooi het is vogeltje. Niet, het is niet groter dan een doosje eigenlijk. Nee. Hè? En dat staartje alles zo uh, opgewekt omhoog staan. Dat kleine staartje. Zit altijd onderin de struiken. Nou ja, en die zie je nou met, met honderden tegelijk. Uh, zie je ze scharrelen. In de, in, de, in de duinen. Ja, en ik vind het altijd een prachtig gezichtje. Zo'n klein vogeltje. Ja. En, dan, uh, en die doet alles aan om, om te overleven zelf. Ik zie een spitsnaveltje. Het is dus geen zaadeter. Nee, nee, het is echt een insecteneter. Dat ja. klopt. Die ja, kleine... Die zijn vittertjes. er niet veel op het ogenblik. Nu. Nee, dus da daarom. Ze moeten die, die bladeren om uh, zien weg te woelen met hele kleine pootjes. Dat zie je wel. En dan moeten daar nog eenmelten of kleine rupsjes, wormpjes. En dat zoeken ze tussen bladeren ja. en, en, en al dat Daarom, het is zo mooi als je er een beetje meer verstand van hebt. Er is binnenkort trouwens ook zo'n excursie hè, van die vogelgeluiden. Als je een winterkoninkje, die hoef je heus niet boven in de bomen te zoeken. Kijk, de winterkoninkjes, dan moet je, die moet je altijd op de grond zoeken of in het lage struweel. Net, net als nachtegalen eigenlijk ook. Hè. Maar die, die, die is er nou nog niet. Hè. Die komt pas later in maart of zo uh, aan. En uh, andere vogels, zoals bijvoorbeeld uh, spechten en de, en, de, en de wielenwalen of... Ja, en... en uh, ja, andere de, de boompieper, zeg maar, die zit allemaal boven ja. in de boom. Dus ja. zo gauw je dat een beetje weet, dan kun je op het geluid, maar ook je weet waar je moet kijken, zeg maar, voor, die, voor deze dieren te vinden. Ja, ik, het, kunnen zij ook omschakelen. Ik zie namelijk bij mij in de tuin Merels die ja. normaal scharrelen om wormen en insecten te, te ja. eten... die zie ik nu van de voorplank gewoon zaad eten. Ja, dat moet wel, hè, want... Uh, ja, het is niet anders. Nee, nee, en, nee. en deze vogels doen dat ook? Ja, je ziet wel overal waar, waar, waar leven is, reuring is... en dat bedoel ik rond die pannenkoekenhuizen... rond die boswachterswoningen uh, in het duin... zie je veel meer koolmeesjes, pimpelmeesjes, merels, uh, roodbosjes en winterkoninkjes dan, dan ergens anders in Maar porten. ze schakelen echt om van voedselpatroon. Ja, ze, ze, gaan, uh, toch, ze passen zich aan aan wat, wat de mens ook een beetje aanbiedt. Wat er, uh, wat, wat, en ja. de natuur natuurlijk. Ja, ja. ja dus dat, dat kunnen die winterkoninkjes ook uh, heel goed. Oké, okay. En deze? Ja, die andere, ja, die, ja dat is een beetje een van mijn lievelingsvogeltjes. Jammer genoeg moest, had ik een laatste eentje in mijn armen of in mijn handen. Het is een heel klein vogeltje, een dooddaartje. dus is het kleinste futensoortje ter wereld. En die... Uh, maar ja, die hebben het ook verschrikkelijk zwaar. Het zijn duikertjes, hè? duikeenden. Die liggen ook wat lager in het water als gewoon de wilde eend bijvoorbeeld. En die duiken onder. Heel vaak krijgen wij van het publiek te horen... Oh, er zijn nu wel jonge eendjes geboren. Maar nee, het is het dooddaartje. Maar je ziet wel, heel klein hè. Dodaart? ja, Doudaart? ja. Okay. En, uh, en het is een duikertje. Hij moet het van het voedsel hebben, van op de bodem zeg maar. Dus die hebben het sowieso heel zwaar. Nou, er ligt nu ijs in hè? Ja, ja. veel ijs. Ja. En, uh, en, en, en, en ja, plus... Het is zo'n zwak vogeltje eigenlijk. Ze hebben wel de veren zetten ze wel dik op. Maar langs mijn hand beginnen beginne toch penibel voor ze te worden. Laatst had ik er eentje, die was ook nat geworden in de veren. Ja, dan is hij redloos verloren natuurlijk. Dus dan krijgen we dan door, proberen we naar het vogelhospitaal op tijd te brengen. Knappen ze soms weer op, weet je wel. En het is een beschermd vogeltje. Nou, dan heb je er tenminste weer één of uh, twee gered. Ja, hij is heel mooi, beige, ja. bruin. Ja, het is echt een heel mooie Geen Gerard, wat een heb je voor cursussen in de a ja. nou, ja. uh, daarom zei ik al over die vogelgeluiden. Die, uh, die begint namelijk, ja, het is nog een stukje weg, 6 maart. Dan begint de eerste cursus vogelgeluiden voor beginners, deel 1. En die begint dan bij de, bij de oase, lekker vroeg, half acht, op, uh, op zaterdag, 6 maart. En dan, uh, ja, het is gratis. Maar dan krijg je dit soort dingen over die vogels allemaal te horen. Ook over de merel natuurlijk. Hè? Want de merel is uh, nummer 1 geworden van de vogelteponderd. Ik, he? ik heb het gelezen. Ja, ja dus, uh, hij wordt zelf het meest gezien. Een prachtige zang. De meesten worden ook wakker gemaakt door zo'n merel. Hè? Tenminste, als je, als je een tuin hebt, moet je dan wel hebben natuurlijk. Ja. En, uh, maar het is een hele interessante uh, cursus. Er, gaat, uh, er gaan twee uh, gidsen mee. En die gaan uh, van begin af aan... Daarom beginnen ze ook zo vroeg. Nu zijn er nog niet zoveel vogels... Straks komen de broedvogels er allemaal bij. En dan begint deel 2. Dan worden ze ook veel mooier weer van kleur. Dus dan als je die drie cursussen bij elkaar... Nou dan ben je echt al een, ben je al een pittig stukje op weg om vogelaar te worden. Kunnen die, uh, die gidsen ook een beetje uh, het geluid nabootsen of uh, zijn dat uh, geen <laughs> Nou, Nou, ja, bij mij moet je sowieso niet zijn, maar er zijn boswachters inderdaad. Nou, sommigen kunnen zo'n uh, burrelend het heel goed nadoen. Nou, dat kan ik nog enigszins uh, begrijpen. Maar sommigen inderdaad, die hebben echt uh, zo'n fluitje, van, een, van, een, van een, zo'n roep van een uil of zo'n roerdomp. Die kunnen dat heel goed, uh, heel goed nadoen, inderdaad. Daarnaast, even, want daar moet ik even reclame voor maken nog, ik zie 24 februari een poepexcursie. Ja. Nou zat ik net in het bezoekerscentrum nog te kijken, er waren tot nu toe acht aanmeldingen. Er kunnen er vijftien mee, vijftien kinderen, en dat is van vijf tot tien uh, jaar. En dan starten we van, uh, vanaf de ingang oase bij het bezoekerscentrum. Nou, en wat moeten is... we daarbij voorstellen? Nou, we gaan. Ja, het is alle sporen in het duin. En nu zeker als het gesneeuwd op helemaal. En nu zie je die sporen van die vossen, van die reën, damherten. Maar ook uh, marterachtige vogels. Van alles wat. Maar je hebt ook sporen. Poepsporen. Je, je hebt de keutels van de damherten. Van de vossen. Van, uh, ja, uh, ook weer die marterachtige vogel. Hè, dit, als er een, iets van een specht ligt bijvoorbeeld. Dan denk ik wel eens. Ik heb wel eens, uh, ben er wel eens ingetrapt. Dan pak, pakte ik. Ja, niet letterlijk ingetrapt. Maar <laughs> ik dacht dat er een krijtje lag. Een, een groene specht bijvoorbeeld, die heeft, die heeft een poepje, net als een wit krijtje. En uh, ook, ook een beetje, beetje hard is zo allemaal. Maar uh, nou, zo heb je allerlei soorten sporen, poepsporen in de duin. Niet dat ik alleen inga op de poep natuurlijk. Ik pak allerlei sporen. Maar je kan de die, kinderen ook vertellen wat de beesten eten aan de hand van ja, de uitwerpselen. Zeker, en als, als, ik, als ik dan met zo'n stokje die, die vossenrol er ik, en dan zie je een schedeltje van, van een muisje erin. Of uh, veertjes van, uh, van een vogel. Ja, dan ja. Maakt het, uh, wordt het wel heel duidelijk inderdaad. Leuk, ja. Ja. Dus het is een, een bekakte cursus. Ja, een bekakte cursus. Nou ja, we zitten in de buurt van Beemveld, Adenhout, Adenhout, ja. Adenhout. Wat, wat zeg je nou weer, Gerard? Wat je? kijk uit jongen. Gerard, heel erg bedankt dat je toch weer de tocht naar Hoogland hebt gemaakt. Ja, graag gedaan. En we verwachten je graag weer een volgende keer. Nou, dan ben ik er weer met een nieuwe struinen de volgende keer. Oké, okay, dankjewel Gerard. Okay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 Hij muziek. Echte muziek, ja. En ondertussen, tijdens deze feestelijke muziek dus, uh, aangeschoven Kees van Deurze van GroenLinks en Henkeur van Sociaal Zandvoort. Goedemorgen, Goedemorgen heer. Ja, de aftrap. Nou, jullie hebben die al gegeven voor de verkiezingen, neem ik aan intern. Maar in ieder geval voor de radio uh, gaan we hier de, de aftrap maken. En uh, dat begint uh, met eerst eens een rondje speerpunten. Uh, Tom, jij had uh, een muntje opgegooid van wie er mocht beginnen. Ja, uh, Henk mag beginnen, want uh, Henk had de kop gekozen. Uh, Henk, wat ze, in twee minuten tijd de speerpunten van Sociaal Zandvoort? Nou, Sociaal Zandvoort gaat voor de burgers, Zandvoort. dat die voorop dat die eens een keer geluisterd wordt naar de bewoners. En... En dat er ook meer gedaan wordt aan jongeren, daar staan we ook voor. En dat er meer sociale woningen en woningen voor uh, duur, woningen, die voor, uh, voor te komen. En dat er meer doorstroom is voor diegenen die al een tijdje staan te wachten op een nieuwe woning. Dus dat is voor ons het belangrijkste. En het belangrijkste vinden wij ook het parkeerbeleid dat uh, is erg belangrijk hier voor ons. Ik heb een op bij, mag Kees, de speerpunten van uh, GroenLinks. Ja, even op uh, willekeurige volgorde. Ik wil even heel graag aansluiten op, de, op je vorige gast, uh, op Gerard. Dierenwelzijn hebben wij gewoon dominant in, de, in het verkiezingsprogramma opgenomen. Ik denk dat het in Zandvoort altijd een ondergeschoven kindje is geweest. Uh, problemen zijn niet heel groot in Zandvoort, maar nu toch met. Uh, ja, de, de, de vraag om het afschieten van herten, zo denk ik dat het wel een heel duidelijk zaak is dat wij daar tegen zijn. En dat we ook dierenwelzijn ook op andere punten naar voren hebben gebracht. Ja, vervolgens denk ik van andere punten hebben dat wij vinden Noord een wezenlijk onderdeel van Zandvoort. Dat krijg je bijna niet op de agenda staan wat aan de hand is. Dus we hebben gezegd, Zandvoort Noord is een wezenlijk onderdeel van Zandvoort. Iedereen roept altijd over hetzelfde toerisme, autoweg, et cetera. Uh, wij gaan een keer van binnen uitkijken. En het is duidelijk vanuit de burger. En dan zie je dat gewoon Noord uh, gewoon een heel belangrijk uh, onderdeel is. Hebben jullie een vermoeden dat daar problemen spelen? Uh, nou, de, Er zijn een heleboel kleine problemen. Ik, ik noem het gewoon het achterstallig onderhoud. Het is altijd eerst het centrum, dan Noord. Ja. Er is nog steeds geen fatsoenlijke busverbinding naar Noord. Er gaat een bus... Maar je moet een studie volgen om uit te kiezen van hoe je met de bus op het station en dan op, het, uh, ja. op, op 80 komt naar Amsterdam toe. De, er is geen fatsoenlijke busverbinding. Het zijn allemaal, laat ik zeggen, een, uh, een optelsom van een heleboel kleine achterstalligheden. Okay. Maar je gaat gewoon vanuit de gemeente meer aandacht voor Me, Noord? Veel meer aandacht okay. voor Noord en ook vanuit de bewoners. En dat zijn ons andere, het punt is gewoon dat we een andere bestuurscultuur willen. Nu is het wel goed, maar dan echt ja. in de microfoon praten. Ja, okay. En wat wij we willen echt een heel andere bestuurscultuur. Want het geruzie, uh, daar kom je niet verder mee. Je wil gewoon een goed overleg, inhoudelijk overleg. Alleen in die cultuur kan je komen tot een bestuurbaar Ja, want dat is ook een heel probleem, naar elkaar luisteren. Dat is ook heel erg belangrijk. Hier. Okay. Onderlinge samenwerking en naar elkaar luisteren en ja, dergelijke. Daar speerpunt. Daar sluiten jullie bij elkaar aan, ja, begrijp ik. Ja, dus? luisteren is inderdaad erg belangrijk hier. Naar okay. Goed. Dat was een beetje de, de belangrijkste speerpunten, wat je ja, zou ik, willen... Nou, ik had ik maar hoop. twee minuten, dus... Ja, dat nou ja. uh, klopt. Goed, nou, het ja. is duidelijk waar jullie voor staan voorlopig, of waar, waar de acties gaan plaatsvinden. Wij willen een, een stelling in het midden gooien en uh, we hebben dus even getost en Henk uh, mag uh, als eerste erop gaan schieten... En daarna mag Kees even drie minuten op, uh, over praten. En daarna mogen jullie elkaar nog proberen onderuit te halen. Als het uh, mm. mogelijk is. Het liefst wel mm. natuurlijk. Ja, maar dan gaan we weer. Ja. We gaan goed. Normaal manier <laughs> door een deur gaan. En niet schieten. Want dat is nee, belangrijk. Nee, nee, goed, nee. Nee. ja. Op eerlijke argumenten. Juist, ja. juist. Ja. ja. We gaan het even hebben over het watertoren. Wij roepen iedere keer uh, van uh, Hotel Hoogland nog steeds in de schuilen van de watertoren. Dus... Ons standpunt is wel bekend, maar hoe is het bij jullie? Henk, watertoren slopen of laten staan? Nou, hij mag geslopen worden op één voorwaarde: dat er een andere vreemde plaats komt. Zoals u kunt lezen bij ons op de site, is het duidelijk aangegeven. Dat is al vandaag 1, Heeft meneer Willem Paap het over gehad: dat de watertoren moet blijven. Willem zou zich vastboeien aan de watertoren. Ja, dat weet ik. Dat weet ik helemaal niet erg. Dat mag hij dan ook wel. Maar als we dat gelezen hebben, waarom je dat doet dan, ja, ja. en dat is voor, kijk een watertoren, het hoort bij zijn antwoord. Ja. als je een watertoren weg gaat halen, zit er dan eentje neer, die erop van de, de oude, weet, zoals dat het ondernemer. Er zijn mensen die hebben een oude watertoren ontwikkeld, van, die willen we een nieuwe plaatsen. Dat vind ik prima. Dat mag allemaal, dat is ook helemaal geen probleem. Alleen, er moeten dan geen koopwoningen komen te staan, er moet een oude watertoren voor terugkomen. En als je deze watertoren ziet, slecht onderhoud. En als die gaat, gebreken gaat krijgen, dan moeten we zeggen van dan moeten we in gaan grijpen. En als dat draadvok fris om dat ding weg te laten halen voor een andere, graag zelfs. Maar wat zou er dan mee moeten gebeuren? Wat voor functie zou die watertoren moeten krijgen? Die watertoren, er zijn mensen die hebben een plan leggen. Dat is een heel mooi plan. Ik weet niet of u het gelezen heeft. Dat is een heel mooi plan. De kunnen mensen bovenin kunnen ook nog uh, voor het uitzicht genieten. Het is een oude, een oude stijl. De oude watertoren. Het is een pracht van een een uh, stukje cultuur wat dan weer terugkomt in principe, want het heeft de oude cultuur van de vorige watertoren. En dat is hartstikke mooi, laat we doen. Deze is gevaarlijk, waarvoor zou je dat niet weg kunnen halen en dan een mooie neer, voor, neer kunnen zitten dan. Het is gewoon een uh, pracht van een eyecatcher als je zandvoort weer binnenkomt. In hoeverre hoever is die toren gevaarlijk? Het is dus ja, ja. groot brok beton. Ja, maar de buitenkant, ik weet niet of je gekeken heeft, de buitenkant ziet er niet <tie> echt meer goed uit. Er zijn al st stukken steen die loszitten. Los komen te zitten, komen scheuren in. Ik denk niet dat er mensen op zitten te wachten als er zometeen iets naar beneden komt. Uh, en die zal er maar gelopen Het beeldmerk hadden. zou dus dan wat betreft de Sociaal Zandvoort. mogen veranderen. Want er krijg een andere vorm watertoren. Als het maar een watertoren is. zei ja. je van dat is uh, de oude Turmak-watertoren, zal ik maar zeggen. Zoals die daar stond voor de oorlog. En het was ook een mooi eiketje als je binnenkwam. Ja. Dat zou terug mogen komen. Ja, het, het, het beeld mag iets veranderen, maar het moet wel een watertoren ja, blijven. tuurlijk. Dat is toch is een eigen ketsen verantwoord. Oké. Okay. Dat de mensen binnenkomen van, kijk, de watertoren. Ja. Het, is, uh, het is iets moois. Ja. Wat, je dan voor en wat is de consequentie als onverhoopt uh, een meerderheid zou zijn die zou zeggen, laat deze maar staan. Gaan hmm. dan goed restaureren. Heel goed restaureren, maar dat kost veel te veel. Dat restauratie. Het heeft al elke keer problemen. ...om iets te laten restaureren. Want er zijn dan weer mensen voor, er zijn weer mensen tegen. En laten we nou eens een keertje een keer goed over praten over dat soort dingen. En niet zo lang over debatteren over een watertoren. Laat gewoon eens een keer logisch nadenken over iets... ...voor mensen die al een plan hebben liggen... ...en niet dat, continu maar tegen ingaan, want dat heeft geen zin. De, dat de mensen die het plan hebben liggen, wie zijn, zijn dat de huidige eigenaren? Of is dat? Ja. Dat zijn de huidige eigenaar. Ik heb de plan gezien van die mensen. Die mensen hebben een goed plan. En die mensen zijn ook duidelijk. Oké. Okay. De wekker. Nel, je wekker doet het hoor. <laughs> Kees, nou. hoe denk jij erover? Nou, ik heb inderdaad een mooi punt van verschil aangekaart. En ik ben ook heel je over de watertoren begint. In mijn twee minuten speerpunt heb ik het niet over de cultuur en de oude gebouwen van Zandvoort kunnen hebben. wegens tijdnood, maar er is in Zandvoort al heel erg veel gesloopt. En wij vinden dat wat we nog hebben, moeten we houden. Ongeveer redden wat er te redden is. Die watertoren die staat bij ons, nou ja, hoog in het vaandel, staat zelfs op de volpagina van ons verkiezingsprogramma. Het is een monument in Zandvoort. En het is een van de weinige monumenten die we nog over hebben. En daar moeten we ontzettend zuinig op zijn. En ik denk, die watertoren moet je houden. Zoals die daar staat. Even terug in de historie. Die watertoren is ooit een keer verkocht. Ook met... Een kanttekening, je mag ernaast bouwen, dat heeft de projectontwikkelaar op zich genomen en die watertoren moesten intact blijven. Uh, die afspraken moeten gewoon worden nagekomen. Nou is de gemeente er ook onduidelijk in geweest, maar die watertoren, ja, dat is het gezicht van Zandvoort, dat, dat mag absoluut niet weg. Dat... Dus op dit punt zijn we er heel, heel duidelijk over. Kees, even kort vraagje erover. Ik meen uh, dat ik was een jaar of zes geleden, ik heb dat contract toen gezien, dat verkoopcontract, ja. dat er een heel duidelijke clausule in staat dat die niet afgebroken mag worden, mag... niet voor misverstand vatbaar. Niet voor misverstand daar dan nu aan vast? Ja, alleen, dan laat ik het zo zeggen, in de hele bestemmingsplanprocedures is de gemeente ook niet echt duidelijk geweest naar de projectontwikkelaar toe. De ene keer mocht het, oké, okay, het is bespreekbaar, hè, dus mondeling... Ja, maar Wondering... als je contract zegt, het mag niet, wat is het dan bespreekbaar nog? Ja... Als je puur naar de letters kijkt, staat het helemaal vast. Kan niet, mag niet. Maar er zijn alleen wat mondelingen afspraken geweest of overleggen geweest om toch weer te gaan schuiven. Maar die zijn nooit door de raad gesanctioneerd dat er wat anders kan. Dus het college is een beetje gaan schuiven, toen heeft het weer laten liggen. Uh, toen is er bijna opstand in de raad gekomen van hey, blijf van de watertoren af. Uh, ja, toen is het blijven liggen. En er is ook door het college slecht gecommuniceerd naar de projectontwikkelaar toe. Want die zat op een gegeven moment te wachten van uh, komt er nou beweging in of komt er geen beweging in. En die is nu vier jaar verder. Dat, uh, terwijl ja, er omheen had hij mogen bouwen om zeg maar, de renovatie te kunnen bekostigen. Dus wij houden ons gewoon vast aan het contract. ...en de watertoren blijft staan. Ja, ja daar wil ik toch even op ingaan... ...want ik heb nog eens even wat cijfers opgediept... ...over achterstallig onderhoud en dergelijke. Realiseer je wel met... ...en met alle respect uiteraard voor je mening... ...maar dat straks de wethouder van Financiën... ...bij elk zandvoortsgezin... ...30 à 40 euro komt ophalen... ...voor achterstallig onderhoud. En dan, dan staat hij er. Hè? Dan doen we er nog helemaal niks mee. Ja. En elk jaar opnieuw, tot in de eeuwigheid komen ze 10 euro per jaar per gezin ophalen voor het onderhoud van dingen En dan doe je er helemaal niks mee. Wat, ja, maar, wat wil je dan als het ding maar, maar, er staat? Die watertoren die is verkocht aan de projectontwikkelaar. Die heeft de verplichting te onderhouden. Dus als je nu gaat slopen, dan zal het een beloning zijn voor achterstallig onderhoud. Ik heb je onderbroken, dus je mag nog een half nee, minuutje maar, door. Uh, een half uur is wat erg lang. Maar, uh, half half ja. minuutje. Nee, er is een afspraak. De projectontwikkelaar heeft de verplichting op zich genomen de watertoren te onderhouden. En als je nu zegt, ja, die ding is zo slecht onderhouden, we gaan hem afbreken, dan word je beloond voor achterstallig onderhoud. Het is geen gemeente-eigendom meer. Ja, gemeente mag ook hand in eigen boezem steken wat dat betreft. Mm. Maar oké, okay, het, het komt er dus in feite op neer dat je ook het college verwijt dat er niet gehandhaafd is op contract. Nou, het is een combinatie van handhaven en de plannen goed uitwerken samen met de projectontwikkelaar. Okay. Het, het grappige was in Harms Dagblad, zag ik even snel vanochtend uh, een enquêtevraag, staat daar altijd in. Dat vandaag enquêteerde 79% was voor behoud van de Watertoren. Daar zijn het allemaal niet Zandvoort's hoor, die daar bijna die daar aan mee hebben gedaan. Ander, nou, ander verhaal. Maar het typeert wel gewoon hoe, hoe dominant hoe, het beeld in Zandvoort is van de Watertoren. Ja, het is een... ja maar kijk een Watertoren die is gewoon duidelijk in zicht en een, dat ding moet gewoon goed zijn, klaar. En of het nou slecht onderhoud is moeten gaan. gewoon, of je gaat hem helemaal restaureren. En goed. Want zo ja. kan het niet doorgaan. Dat duurt gewoon veel te lang. En ik denk dat het is duidelijk te is. Over een ik denk dat duidelijk is dat we hier een probleem hebben. En dat moet met z'n allen. Nou, dat op. hoeft geen probleem te zijn. Dat hoeft niet. Ik wil eens eventjes. Uh, ik ben uh, een beetje globaal door jullie uh, verkiezingsprogramma's gegaan. Wil eerst eens eventjes uh, bij Henk uh, Henk? Uh, <coughs> er staat onder andere dat jullie zijn voor het referendum. ...in Zandvoort. Mm -hmm. Op welk terrein? Zeg het maar. Hey, ja. ja, waar u waar ja. een referendum? Kijk, als er iets gedaan moet worden... ...stel nou voor een Watertoren een ja. referendum... ...laat de bewoners maar eens een keer hun mening erover geven. En dat ze, weet je... ...net als iets als er gesloopt moet worden... ...of iets gebouwd moet worden... ...laat ze eerst een keer luisteren naar de bewoners... de inwoners van Zandvoort. Laat die ook eens een keer hun mening geven. En dat zou een stuk makkelijker zijn. Andere vraag is, ik heb onder andere ook gelezen. Jullie zijn tegen meer bordelen in Zandvoort. Zijn die er dan? Tegen. Meer? Nee, dan moet u nee. lezen wat er staat. Nee, nee, nee er stond nee. tegen meer. Nee, nee, u moet lezen wat er staat. Ik heb gelezen. Ja, dat heb ik niet goed gelezen. Ja, nee, nee, nee, nee, nee. Goed, kunnen we heel lang over, over, over doorpraten? U moet goed lezen wat er ik staat. Oké, goed lezen. Okay. Uh, oh. Jullie zijn ook. Uh, uh, ...voorstander van een speeltuin. Ja. Waar zou die moeten komen? Als daar een goede plek voor is. Ja, maar en, heb je, hebben jullie een plek in gedachten? Nou, er zijn eigenlijk dus wel plekken aan te wijzen. Zo Achter hoog? de staat, ja. ...bij de Chelsea staat. ...hebben we een pracht van een mooie ruimte. Er zou toch wel wat kunnen komen voor kinderen. Uh -huh. Waar vroeger het skatebaantje heeft gestaan? Bijvoorbeeld. Op die, op die Bijvoorbeeld. Uh, bij de Koperflat. Juist. Oké. Okay. Kijk, voor kleine kinderen zou dat iets kunnen zijn wat iets meer voor kleine kinderen zou kunnen komen, ja. Het is dus een prachtige van de plek, een ruimte. Er zou iets gecreëerd kunnen worden. Nou, speelt dan kan je me iets bij voorstellen. Er zijn plekken ook net zo langs een spoor, heb je ook een pracht van de ruimte. Er zou ook iets gecreëerd kunnen worden. <tus> heb je een prachtige van een uh, stuk fietspot? Zijn geen auto's. Er is al een stukje speeltuin, net langs het spoor Dat kabelbaan. Maar, Kees ja, maar het... Want ook GroenLinks uh, ziet dat wel zitten, als ik het goed uh, heb gezien. Een speeltuin en dergelijke voor kinderen. Nou, bij ons staat hier er ook in de speelvoorzieningen. Uh, punt eigenlijk in Zandvoort hebben we eigenlijk een heleboel van die kleine speelhokjes, hokjes. Uh, die zijn eigenlijk niet allemaal bekend. Ze zijn ook niet allemaal geweldig onderhouden. En het is juist, als je dat een klein beetje meer kan bundelen, en vooral als het kan toezicht erbij, dan kan je een volwaardige speeltuin maken. Zonder al te grote investeringen. Dus ook bij ons, wij hebben, zijn er ook voorstander van, plekken hebben we nog niet echt aangewezen. Want je moet eh, ja, het combineren denk met andere dingen, misschien met een jeugdhonk en dat soort zaken. Dat je ook continu bezetting hebt en mensen die ja, een klein beetje toezicht houden, dat het geen rommeltje wordt. Ja, ik kan me de, de vroegere speeltuin in Zandvoort, die, uh, waar nu de Sophia flat staat, uh, kan me herinneren, dat was een toezichthouder, was speeltuinvereniging dan vroeger. Ja. En zo van vijf tot en met twaalf jaar werd daar gespeeld, een middag of een ochtend of een hele dag. Zou dat nu nog passen in dit tijdsbeeld? Maar dat zou niet kunnen dan. Ik weet niet, heeft de jeugd misschien andere dingen die ze willen nou, doen? Nee, maar de niet. jeugd heeft die, heeft die niet, dus als je zoiets zou hebben... Kijk, het moet wel op een plek komen waar het makkelijk bereikbaar is. Het moet niet zo zijn dat of ergens achter in Noord, of het moet op een plek zitten waar iedereen makkelijk naartoe kan gaan. Oké. Okay. En heb je dat ook. Ja, ik kan het me nog wel herinneren. Het kostte een dubbeltje trouwens. Dubbeltje, ja. Goh, ik geloof ik oud word. Uh, ja, ja, word. Uh, maar uh, nee, tegenwoordig is een speeltuin. Vroeger ging je daar de hele dag naartoe of de hele middag. Ja. Maar tegenwoordig is het veel vluchtiger. Je gaat een half uurtje de speeltuin in en dan is het volgende aan de beurt. Dus een speeltuin is, moet gewoon makkelijk toegankelijk zijn en snel er weer uit naar het volgende. Dan gaat het echt niet met twee uur in, in een speeltuin zitten tussen maar, de bedrijven door. Jullie zouden gemeenschapsgeld daarvoor willen uittrekken? Want je krijgt natuurlijk het bouwen van de dingen, het maken, het onderhoud, toezicht, wat heel belangrijk is. Dat zouden jullie best wel willen. Als dat nou eens een keertje daarin werd geïnvesteerd, zou ik zeggen oké, okay, prima. Okay. En wat minder aan dure luxe objecten of... Wat eens een keertje aan de jeugd en objecten aan objecten zelf? Nou, dure bouwprojecten of wat dan ook dat soort dingen. Wat eens een keertje aan onze eigen jeugd? Dure bouwprojecten ja. moeten ze dus zelf bedrijven. Dus ja, maar Dan zit het geld niet. Ja, u weet hoe dat gaat. De gemeente investeert ook. En als ze daar nou eens een keertje investeren in de jeugd en, en dat soort, uh, waar dat spelplaatsen, dat zou een stuk prettiger zijn ook voor de jeugd zelf. Ja, want de Mag... jeugd is niet veel hier. Dan. Maar kijk, even, kijk, je praat natuurlijk over men speelt er niet over die enorme bedragen. Hè? Dat is, uh, door, dat zijn best redelijk overzichtelijke bedragen. Veel van het hek om het speelveldje in noord, hoor. Ta wat was 80.000 euro. En hek, een hek ja. eromheen. Ja. Nou en dan als het hek alleen al is, wat ja. met dan de rest. Maar in ieder geval, het, okay. kan, het kan, het kan best, het kan best. Als politieke groepering zeggen wij geven die die voorkeur daaraan om mm -hmm. het geld zo uit te geven. Het is toch ook een erg als je voor je jeugd iets, iets gaat creëren. Nee. Dat maakt ook helemaal niet uit. Nee. Nee. Atwist, maar daar is een iets aan denken aan de jeugd. En voor de jongens en kinderen. Dan zou het ook wel prettig zijn voor hun ook. hebben ze ook iets om naartoe te gaan. Ja. Even een zijdelingsvraagje dan aan Henk. Uh, het verkiezingsprogramma van Sociaal Sand is mm. redelijk uitgebreid. Mm. Alleen het hoofdstuk financiën is wat onderbelicht. Is dat weinig mm. over financiën? Is dat iets waarvan je zegt, uh, dat hebben we met opzet gedaan of dat laten we voorlopig zitten? Uh, nou, laten zitten moet je iets nooit. Maar je gaat over, wij hebben iets neergezet wat voor ons in eerste in instantie over uh, woningen en dat soort dingen. Dat andere dat komt vanzelf wel. Ja. Dat kun je altijd, dat komt daarna nog. Je kan niet alles tegelijk willen. Het, dat financiën okay. komt heus wel. Je weet ten eerste weet je niet wat we bezuinigingen gaan inbrengen. Ja. Dat we eerst in godsnaam, eerst afwachten wat die bezuinigingen allemaal gaan opleveren. Ja, maar je kan pas plannen maken als je weet hoe het met de centen zit. Ja, maar weet weet al wat voor centen er komen, of wel of niet. Minder? Dat bedoel ik. Hoeveel minder, weten we dat ook al? Nee. Kun je daar ook vooruit kijken dan? Dat kan niet. Dat gaat niet. Dat is godsvermogen. Dat kan niet. Dan kun je wel dingen gaan roepen, maar dat kan niet. Wat voor... Eerst afwachten wat, wat er wordt bezuinigd, hoeveel er wordt bezuinigd. En dan daarvan kun je actie ondernemen. Wat verwacht uh, Sociaal Zandvoort van wijkraden? Nou, daar staan wij heel positief tegenover. Het zou wel een stuk makkelijker zijn. Ja. Want? Dan kan je die mensen die in die wijkraden zitten, dan kun je ook eens advies vragen hoe het in een wijk gaat. Ga naar die mensen toe, luister naar die mensen. Want dat, dat is nu niet. Er wordt niet echt goed geluisterd naar de mensen in de, in de woonwijken. Vind jij dat de huidige politici te weinig de straat op gaan? Dat is een ding wat zeker is. Dat is een ding echt wat zeker is. Ja. Dat zou zo'n stuk makkelijker zijn als de politiekers eens keer in de, in, de, in de woonwijken gaan praten met mensen die echt met problemen zitten. Dus dat zou een stuk makkelijker zijn. Dan zou je ook weten wat de problemen zijn en welke problemen er zijn voor de mensen. Kees, hoe staan jullie tegenover wijkraden? Nou, wijkraden komen altijd vanzelf op als er problemen zijn. Oh. Bedoel, als er niks aan de hand is in een week, krijg je echt geen wijkraad bij elkaar. Dan, de mensen geloven het dan wel. Is er een wijkraad van Noord? Nou, nu dat en dan zijn volgens jouw problemen. Er zijn wel, nou, zo nu en dan krijg je er inderdaad wel signalen uit. Dus je hoort de burger, uh, die benadert de politici echt wel. Alleen je moet ook nou ja, gewoon luisteren wat er gezegd wordt. En daar heb je ook geen wijkraad voor nodig, want dan krijg je weer een hele organisatie eromheen. Als een wijk een wijkraad op wil richten, moet je natuurlijk wel ondersteunen. Bedoel, dat moet je gewoon, uh, daar moet je heel blij mee zijn, want dan heb je gesprekspartners. Maar in het algemeen vallen rijkraden als het probleem opgelost is, zeg maar, als het speeltuintje is, uh, is gerepareerd of wat ook, dan valt van wijkraad meestal weer uit elkaar. En laten we wel zijn, zo groot is Zandvoort niet. Hè? We praten over 15.000, uh, 16.000 inwoners wijken in Amsterdam praat je soms over 100.000 inwoners. Ja, maar Je moet Zandvoort niet met Amsterdam vergelijken. Hè? Nee, dat weet ik maar. maar dat is zijn... altijd maar Zandvoort, Zandvoort, Amsterdam. Nee, het is Zandvoort, je bent in Zandvoort. En dan moet je ook naar die bewoners ja. luisteren die in Zandvoort wonen niet in Amsterdam kijken. Nee, dat zeg ik ook dat zeg ik helemaal niet. Maar als je uh, in Zandvoort wijkraden gaat installeren, dan krijg je wijken van 300, 400 mensen en daar een wijkraad bovenop. Dat, uh, dat vind ik even te kleinschalig allemaal. Ja, maar er zijn nu al mensen die in een wijk wonen, die pro tegen problemen aanlopen of zien. En die proberen dan contact te krijgen met de gemeente. En de gemeente die neemt de kennisgeving aan. Maar verder wordt er niet mee gedaan. Ja, als de gemeente niet wil, dan nee, je wil het een wijkraad willen. Het ook niet. Het, is niks met willen. het gaat om het luisteren naar de ja. bewoners. En als, die bewoners niet, als de gemeente niet luistert naar de bewoners, dan krijg je het van kwaad tot tegen. Dan krijg je het ene probleem met het andere probleem. Ja, maar dan los je het niet op met een wijkraad. Als je niet wil luisteren, dan ja, luister je ook met de wijkraad. Maar die wijkraad kan wel naar diegene toe gaan die in de gemeenteraad zit, en vraagt: veel we hebben een probleem, luister nou eens naar onze problemen want we moeten hier een oplossing voor vinden. Ja, maar en dat kan makkelijk door te luisteren en door naar die wijken toe te gaan de, die mensen die nu in de gemeenteraad zitten. Ja maar elke burger kan een gemeenteraad dit uh, aanspreken Ja, ja vaak dat, op, dat proberen ze dat is ook wel, punt. maar of ze reageren is een tweede uh, Ik reageer er altijd op uh. Ja maar er zijn heel veel die helemaal niet reageren ja, dat is... Even een andere vraag uh... Zandvoort uh, scoort altijd, altijd enorm met de niet-stemmers. Wij hebben een van de laagste opkomstpercentages uh, van Nederland. Hoe denken jullie dat te gaan veranderen? Ja, door toch naar die mensen toe te gaan en te proberen... ...toch de aandacht te krijgen van die, van die mensen... ...en door toch te laten zien van hoe je erover denkt. Kijk, je kan iemand die altijd nooit stemt... ...het wordt moeilijk om die over de streep te halen. Dat is dat met, met, met, met alles... Maar je moet het toch proberen. Je gaat toch proberen om die mensen je, je visie over de gemeente te laten zien van waar zijn we bereid toe en wat willen we. Maar het wordt, het wordt echt moeilijk. Er zijn altijd mensen die, die zullen nooit stemmen. Ja, het heeft te maken met betrokkenheid. Alleen misschien wel, en dat zeg ik bij deze, wat er veel naar gekeken wordt, de mensen stemmen hoofdzakelijk landelijk. Maar de mensen moeten eerst kijken, proberen, ook als ze gaan stemmen, naar hun plaatselijke... Gemeenteverkiezingen moeten gaan kijken. En dat is erg belangrijk. Want de landelijke is niet de gemeentelijke nee, politiek. Nee. En dat is dus wat de meeste mensen dus Maar het percentage ligt ongeveer gelijk van, ja. qua opkomst. Ja. Ja. Maar nou, toch, de mensen moeten zouden eigenlijk liever naar de gemeente moeten kijken in plaats van landelijk. Nou, de betrokkenheid, dat is denk ik het sleutelwoord in dit verhaal. Uh, je ziet met een Europese verkiezing ook dat daar de, de opkomst heel laag is. Men voelt zich niet verbonden met Europa. Vreemd genoeg in Zandvoort is de landelijke verkiezingen... ...die trekken een hogere opkomst als de plaatselijke verkiezingen. Ja, maar dan heeft het ook het idee dat als je lokaal stemt... ...dat, dat je stem toch ergens in het niet verdwijnt. En dat vind ik een zonde, want juist lokaal zijn we heel hoge opkomstpercentages moeten hebben met betrokken. Want dan zit je heel dicht bij de burger. En het is toch, denk ik, de bestuurscultuur op dit moment die de burger afschrikt... Of, uh, om te gaan stemmen. Dus die ziet er het, het nut niet van in. Dus ik denk dat juist de cultuur en het luisteren, de betrokkenheid met de burger, met het bestuur. Dat je dat moet herstellen dat ze dan ook weer uh, gaan stemmen. Maar ik denk dat je dat moet verdienen als gemeentebestuur. Ja, je zegt het goed, je moet het verdienen, ja. inderdaad. Ja. Ik, uh, ik, kan me, ik kan me voorstellen dat uh, GroenLinks landelijk wat andere speerpunten heeft dan GroenLinks-Zandvoort. En dat je je daarmee onderscheidt. De grote lijn is natuurlijk hetzelfde, je hebt een verkiezingsprogramma van het landelijk en die zijn precies hetzelfde. Alleen, uh, laat ik zeggen, een probleem in integratieproblematiek hebben we niet in Zandvoort en die speelt in Amsterdam een, een belangrijke rol. Dus dat zijn andere zaken, maar over naar het groen, uh, het sociale aspect ervan, is precies hetzelfde van al landelijk of uh, in Zandvoort zijn. Het fietspad aan de Franswaanstraat bijvoorbeeld, Dan ga je vanuit een groen-links principe daarover nadenken? Ja, alleen dan heb je GroenLinks, heb je, twee... je ziet daar dat je de natuurbescherming staat ook hoog in het wandel. De fiets staat hoog in het wandel. En dan probeer je hier ook gewoon uh, het goede midden te vinden. En met de huidige plan zoals die nu ligt, uh, gaat gewoon onnodig veel duin verloren. Nou ja, dat bedoel ik maar. Uh, de meerwaarde die GroenLinks-Zandvoort levert is dat fietspad op basis van die normen. Die no je probeert gewoon het fietspad op de juiste plaats te krijgen. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ah, Oké, okay. goed. Dat is dus duidelijk. Daar... Ik vind namelijk dat de landelijke partijen en plaatselijke partijen, dat hoeft niet zo erg verschillend van elkaar te zijn. Maar dat is mijn mening daarover. Ja, maar ah. dat is het weer. Kijk, het landelijke, dat is algemeen. Ja. Ja. En de plaatselijke politiek moet eerst aan hun eigen bewoners en inwoners denken. Ja, daarom de dat is het probleem. De landelijke, die denken alleen maar aan landelijk. Laat de grote politieke nou, kopstukken komen hier. Dat gaan hier we nog en, eens als vraag stellen. En, maar dat is het probleem. En laten we eerst aan onze eigen inwoners denken. Ik vind Henk nou, is een goede. Die zullen we erin denk. houden. Die zullen we eens vragen aan, aan de landelijke partijen die hier nog langer. Maar dat is het probleem. Laten we eens aan de burgers zelf denken. En daar zijn dus de politieke. Ja, daar politieke zijn de landelijke partijen, partijen ook voor. Alleen die praten voor meer mensen tegelijkertijd. Maar het gaat toch altijd om de burger. Om de mensen die hier wonen. De tijd zit er een beetje op uh, wat betreft dit eerste politieke blok. Jullie worden nog een keer uitgenodigd, uh, namelijk uh, vlak tegen de verkiezingen aan. 27 februari, weet je niet, okay. Voor een we lijsttrekkers. Dan gaan we met, uh, met acht partijen in debat. En voorlopig laten we het hierbij. Ik wens jullie heel veel succes. Succes met de, uh, voor de voorzitter dan met acht partijen. Ja, ja. En jullie heel erg bedankt voor ja, je inbreng. Het opwekken van, van, van, van de stemmen. Hè? Ja, oké. Okay. Dus in ieder geval bedankt.